10 uur, Marielle Hageman met het NOS Journaal. Bij de grote brand in het centrum van Leeuwarden is het geboortehuis van Spionne Mata Hari verwoest. In totaal zijn vijf historische panden aan de kelders getroffen. De brand begon in een kledingzaak en sloeg over naar naastgelegen winkels en appartementen daarboven. Een klein aantal mensen heeft rook ingeademd. Het is nog onduidelijk of er binnen nog slachtoffers zijn. Volgens de politie is er instortingsgevaar.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 Het was een gecompliceerde driehoeksruil die uiteindelijk Hezbollah, de Turken en de Syrische opstandelingen goed uitkwam. De Turkse piloten zijn geruild tegen elf Libanese Hezbollah-strijders die gevangen werden gehouden door Syrische rebellen. Verder zijn nog vrouwen van de Syrische rebellen vrijgelaten door het regime van president Assad. In de Eredivisie heeft Feyenoord met 2-2 gelijk gespeeld bij Goed Eagles. In Deventer maakte de thuisclub kort voor het einde de gelijkmaker. Rode JC heeft na twee nederlagen en drie maal een gelijk spel eindelijk weer een wedstrijd gewonnen. De club versloeg in Waalwijk RKC met 2-1. SC Utrecht heeft op eigen veld met 4-2 gewonnen van Nak Breda. Het weer vanavond en vannacht trekken de buien weg. Morgen eerst zon, later op de dag bewolkt en opnieuw buien met kans op onweer. Temperatuur tussen 16 graden op Texel en 20 in Limburg. Na het weekend blijft het zacht en wisselvallig. Tot zover het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie. Nog één file op de A58, Vlissingen richting Bergen op Zoom. Er staat tussen arnhem en Henkensand een file van 2 kilometer door wegwerkzaamheden. Dit was de verkeersinformatie.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 Goed gevonden. Nogmaals, goedenavond, het is bij Heren van Vitesse nog steeds 2-1. We gaan snel naar Twente-Ajax, Bas Tichler. Het is nog altijd 1-0 voor Twente. Na een uh, uur ruim door de goal van Kastanjes uit de eerste helft. Maar langzaam maar zeker gaat het machientje van Ajax wat beter draaien. Dat resulteerde in een schot van Fischer van zo even... dat eigenlijk maar een half meter over de kruising vloog. En dat resulteerde een minuut of vijf geleden in de mooiste aanval van de avond. Over vier, vijf schijven van Ajax. Alles één keer raken. Uiteindelijk staat Systosol min of meer vrij voor de keeper. Omdat hij de bal achter zich krijgt aangespeeld moet hij er langs heen draaien. En komt vervolgens aan dat hij de keeper al wel kwijt is in een onmogelijke hoek met zijn rug naar het doel. En kan hij dus niet schieten. En dan komt van Twente Dico Koppers eigenlijk wat wild naar de bal toeglijden. Ik denk dat hij... Zijn tegenstander Sikterson uit balans brengt. Feit is na vier herhalingen dat ik in ieder geval niet heb gezien dat Koppers daar de bal heeft geraakt. Het zijn van die momenten dat je niet zegt het is een geheide strafschop. Maar wel van die momenten dat je zegt als de scheidsrechter hem op de stip zou leggen. Dan heeft Twente weinig verweer. Wil je tegenstander uit balans brengen hoe onhandig en lomp ook. En niet de bal raken dan heb je niet de beste papieren. Dan moet je een hele goede advocaat hebben. Maar goed, Fink besloot dat het geen strafschop was. En uh, zo is Twente daar met de schrik vrijgekomen. Maar zoals gezegd, Ajax is wel de ploeg die de laatste 10-15 minuten wat meer komt. Twente moet terug, heeft Egan, van wie ik al verteld heb dat hij in de eerste helft met name, maar ook eigenlijk wel weer in de tweede een aantal malen balverlies leed. Op een manier dat je denkt, dat kan niet. Aan de bal is hij ze wel nog, maar zonder bal heb je er heel weinig aan. In ieder geval vanavond. Die is vervangen door Mokhtar, die dan in ieder geval wat balvaster zou moeten zijn. En daar gokken ze dan bij Twente maar op. Het is de eerste wissel van deze avond. Ajax komt weer. Fiesje draait naar binnen, geeft de bal mee. Sim De Jong vrij voor de keeper, Maar ook met zijn rug toen schiet nog wel in de draaien, en schiet dan de bal in de handen van Marsman. Dat is weer een hele grote kans. Na 63 minuten, dit keer voor de aanvoerder. En het is eigenlijk vergelijkbaar hoe die uitkomt. Zoals zo even Sikterson uitkomt. Als je nou de bal moet aannemen op je verkeerde been. Dan moet je eigenlijk wel wegdraaien met je rug naar het doel. Om de bal nog onder controle te krijgen. En dan wil hij eigenlijk in de draai nog meteen schieten. Maar heeft dat schot de kracht niet. Dat zijn twee, drie kansen voor Ajax in de laatste zes, zeven minuten. En daar eh, mag Twente zich toch aan de oren krabben. Twente heeft echt in de laatste 20 minuten te veel naar achteren gelopen. Is niet meer vast aan de bal. Het geloof lijkt er een beetje uit. Twente loopt de verkeerde kant op, doet het zichzelf een beetje aan. Ajax komt en krijgt kansen ook. Maar staat dus nog wel achter in Enschede met 1-0. Vitesse staat ook achter, maar slechts met 2-1. Henk Kok. Ja, en het is in die tweede helft een leuke, spectaculaire wedstrijd aan het worden. Laat ik eerst even gaan kijken naar een aanval van Vitesse. Pierson maakt die bal vrij aan de linkerkant van het veld. Legt hem dan even uh, terug op Atsu. En Atsu laat hem weer liggen voor Pierson. Pierson is nu een beetje naar binnen gegaan. Heeft hem teruggelegd naar uh, Venovic. En Venovic dan weer in de breedte naar uh, Kashia. Kashia weer naar Venovic. Venovic weer naar Kashia. Alles wat Vitesse is nu op de helft van uh, Heerenveen. En nu is uh, Vitesse de bal kwijt. En is het buitenspel voor Wildschut. Wildschut is zojuist... Een geweldige kans kreeg op 3-1. Maar laat ik even zeggen wat er allemaal is gebeurd die in die tweede helft. Maar eerst even kijken. Toch maar naar die aanval van Herenveen. Verstel je voor dat er gescoord gaat worden. Nee hoor, het is Van Laparra die die bal hoog overschopt. Het is nog 2-1 voor Herenveen. Maar ik heb hem in een 1-tegen-1 situatie. Heb ik een kans gezien voor Ibarra. Noordveld redden. Prachtige hoekschop van Atsu. Wie kopte tegen de paal? Kasia kopte tegen de paal. Vervolgens een gele kaart van Ibarra. Een flying tackle op Van Laparra. Parra. De skystrechtverlies hadden dat ook kunnen kiezen. En het was in elk geval dichtbij voor buitensporige inzet van Ibarra. En dan was de rode kaart geweest. En wat te denken bij deze stand van 2-1 in het voordeel van Heerenveen van de invaller Wildschut. Wildschut omzeilde Kashia. Hij ging langs Venowitz. jan van der Heijden greep niet goed in. En wat doet die Wildschut? Alleen voor de doelman binnen het 16 meter gebied. Veel te wild, veel te gehaast en onnauwkeurig inschieten. En die bal die ging wel 5 meter naast. Dat had weer een klapje kunnen zijn voor Vitesse. Bal is bij Pia Sol. In de midden de cirkel wordt opgepakt door. Is kwijt uh, Vitesse. Door Van La Parra. Van La in de voeten van Finn Bogenson. Finn kan hij hem nog meegeven aan Sierk? Nee. Nu wordt er wel goed en adequaat ingegrepen In het hart van de verdediger van Vitesse. En die bal die gaat meteen naar de rechterkant. De aanval een golven op en neer. Vitesse via Ibarra. Ibarra is dreigend naar Dijk. Zij gaat het 16 meter gebied binnen. Gaat hij voor de strafschop. Daar komt de voorzet. En die voorzet kan weggehaald worden door Kruiswijk. En meteen is er ruimte. Die wordt gehaald naar, naar Finn Bogenson. Maar Finn Kokeson kan er niet bij. Goed afgescherpt nu door Kashia En Kashia speelt die bal terug naar de Piet Veldhuizen. Leuke, aantrekkelijke, spectaculaire wedstrijd in die tweede helft. Het spel golft op en neer. Stamt nog steeds 2-1 in het voordeel van de Heerenveen. FC Twente heeft in 9 duels slechts 5 goals tegen. En Ajax weet nu waarom. Bas bal Ja, want uh, Twente heeft dat al 5 duels de nul gehouden. Mag nu gaan aanvallen, trouwens. Tadic, een schaar. Het strafselgebied binnen. Een kapbeweging. De bal voor het doel gestift. Daar staat Boyles, en die kopt hem weg. Dan moet Promes die bal zien op te vangen. Dat lukt. Dat gebeurt allemaal nog in het strafselgebied van Ajax. Maar nu de bal opnieuw moet worden ingebracht. Als hij er even uitdraait. Via Rosales. Die kan zelf schieten ook. Maar schiet dan 2 meter over. Twente heeft met een counter. trouwens Twee minuten geleden de kans gekregen om de wedstrijd nou, ja, niet te beslissen. Maar wel naar een voor-endscheidung te tillen. Schitterende opening van Tadic die heel geduldig wachtte tot Mokhtar op de rechtervleugel niet waar was. Maar Mokhtar veel te gehaast legde de bal in één keer voor het doel buiten het bereik van Castanjos. Twee stapjes lopen, even rustig kijken, iets meer concentratie en het is 2-0. Want de verdediging van Ajax was totaal gezien. Niet zo gek overigens omdat het allemaal werd ingeleid door een verkeerde bal in de breedte van de linksback-boilersen. En daarmee staat je hele elftal natuurlijk ogenblikkelijk op het verkeerde been. Schöne gaat zo meteen in het elftal komen bij Ajax. Krijgt bij, langs de zijlijn van Frank de Boer nog de laatste instructies. Dat zal de eerste wissel zijn in het elftal van de Amsterdammers. Ajax dus wel in de laatste 20 minuten de bovenliggende partij, als je het zo mag noemen. Dat heeft kansen opgeleverd voor Sigtorsson, voor De Jong. En dat heeft mogelijkheden opgeleverd die dus allemaal niet langs Marksman kwamen. Soms met een beetje geluk, soms met wat wijsheid van de keeper ook. Die nu ziet dat Serrero komt. Serrero, randstras op het gebied, gaat ook schieten. Maar iedereen die wil schieten, wacht zo lang. Ja, ik begrijp wel dat je niet van 30 meter wil schieten. Maar als je toch langzaam naar dat doel komt, mag je het ook een keer van 20 meter proberen. In plaats van dat je het van de rand 16 moet proberen. Want dan staat er altijd wel een been in de weg. Het is daar nou eenmaal druk, zo ook nu. Dat levert Ajax wel een hoekschop op. En die gaat dan getrapt worden door Fischer vanaf de linkerkant. Het wordt een indraaiende bal. Siegtersson is mede, centrale verdedigers Veldman en Dent wil zijn mede. De keeper komt en die zit er helemaal mis. En dan kan Boilers er nog bijna schieten vanaf de tweede paal. Dat lukt niet en dan duikt de Van Ajax eentje van Rijn zomaar onder de bal door. Dan wordt er in het centrum daar eentje onder de zoden gestopt door Serrero. Blijft Tadic voor de counter alleen over en schiet die de bal slapjes in de handen van Simmessen. En is het Twentje publiek nu boos omdat Serrero de overtreding maakt. Ja, wat moet je als scheidsrechter? Een rode kaart is het niet waard. Geel wel, die gaat zo meteen gegarandeerd nog krijgen ook. Maar hij ontneemt Twente wel in feite op een, ja, je kan ook zeggen, een hele slimme manier de kouten. Want als er twee van Twente komen en je zorgt dat er eentje tegen het gras gaat, dan is het probleem eigenlijk al opgelost. Nogmaals, rood zal je er niet voor krijgen, want een doorgebroken speler zonder bal, daar hebben we nog nooit van gehoord. En zo blijft de schade voor Ajax beperkt. Namelijk de aanval is afgeweerd. De man die de overtreding maakt, Serrero, krijgt slecht schreeuw. En Ajax heeft de bal alweer. En wil gaan bouwen met een paas naar Fiese, die te lang onderweg is. En door Rosales wordt weggekopt. En dan wordt binnengehouden door Promes. Zodat de scheidsrechter nog altijd geen tijd heeft gekregen, Pieter Vink, om de gele kaart te laten zien aan Serrero. Dat dat gaat gebeuren, Dat twijfelt niemand meer aan. Maar nogmaals, dan moet eerst de eerste bal voor. Voor de buiten gespeeld. Denswil, veldman, de combinatie van Ajax op het middenveld. De Jong gaat handig langs. Twee man. daar komt de kans voor Ajax. De Jong schiet in de handen van de keeper. Die laat hem half los. Ziekelson bijna voor de rebound. Maar bijna telt niet, omdat Max van Dans een foutje. ...tussen aanhalingstekens heeft hersteld. Je kan niet ook schotklemp vast hebben, dat begrijp ik. Maar als je hem dan loslaat, hij naar de zijkant... ...nu stond hij hem eigenlijk recht voor het doel. Dan heeft hij het geluk dat Sikterson net een half stapje te laat komt. De sfeer in het stadion komt er helemaal terug. Dat was er wel een heel klein beetje uit. Omdat de wedstrijd wel erg in leek te worden met een ploeg in balbezit. Ajax die daar nog geen kansen bij kreeg ook. En nu gaat de bal eindelijk over de zijlijn En komt er inderdaad geel voor Toulani Serrero. Naar dat moment van zo even. Wissel bij Ajax. Van het veld. Van Rijn. En na het veld. Gaat nu uh, in het veld komen. Sjeunen. En wij gaan snel naar Heerenveen Vitesse. Henk Kok. Leuke wedstrijd aan het worden. we gaan verder met de vrije schop. Nadat we 71 minuten hebben gevoetbald. Een vrije schop voor Vitesse op zon. Nou, pak hem beter. 30 meter afstand van de goal. Pierson staat bij de bal. Ik weet niet of Pierson die vrije schop gaat nemen. Maar hij is wel een buitengewoon handige voetballer. Deze Pierson ook eigendom van, uh, van, uh, van Chelsea heeft nog bij Malaga gespeeld, uh, dacht ik. En nu dus uh, bij Vitesse. Die vrije schop moet nog worden genomen. En Liesveld zet een tweemansmuur. Zet hij even op de juiste afstand. En zojuist hebben we weer een aardig moment gehad van Finn Bogenson. Maar laat ik eerst even kijken naar die Vrije Scoop. Pierson houdt even in. Er komt die Vrije Scoop. Er wordt gevochten op die bal. Hij gaat erin. Is het, is het geen overtreding? Het is Havenaar. Het is Havenaar die die bal nou op twee meter afstand van de doellijn kopt die die bal binnen. Hij wurmde zich voor zijn, uh, van zijn tegenstander. En nu zit Notveld, die zit verslagen op de grond. En nu staat er zomaar 2-2 op het scorebord. Het is Havenaar. Het was helemaal geen hoge bal. Hè. Het was gewoon een lage bal. Hij wordt nog wel een beetje gehinderd. Ik denk dat Noordveld wat beter had kunnen ingrijpen. Het was een sluwe schop van Pierson. Die komt terecht bij de tweede paal. En dan gaan er twee spelers van uh, eentje van Vitesse. Dat is Havenaar. Die gaat naar de grond. En ook een speler van Heerenveen. Die gaat naar de grond. Maar Havenaar die weet toch op miraculeuze wijze. En hoe hij dat nou precies doet, weet ik eerlijk gezegd niet. Van die bal. Die was maar op een meter hoogte. Weet je toch die bal achter Noordveld uh, te kopen. Ik vind eerlijk gezegd dat Noordveld helemaal niet. Niet helemaal uh, vrij uitgaat bij de doelpunt. Hier wordt hij gegeven naar Lucas Pierson De doelpunt. Maar Lucas Pierson nam gewoon die uh, vrije schop. Het was Lucas Pierson niet Het was toch gewoon Havana, die dat doelpunt binnenkopte. En niet Pierson. Pierson was de man van de vrije schop. Nou, nou, 2 tegen 2. Ik wilde nog even memoreren. Dat prachtige moment van Finn Bogelson. Hij werd vrijgespeeld links voor de goal bij Piet Veldhuizen. Piet Veldhuizen stond bij de eerste paal. Finn Bogelson mikte op de tweede paal. Maar die bal die kon weggehaald worden door Jan-Arie van der Heijden. Finn Bogelson nu. Nee, je kan die bal niet helemaal meekrijgen. Van La Parra gaat die bal voor. Finn Bogelson kan er net niet bij. Een beetje tussen. ver voor hem uit. Het was de voorzet van La Parra. Finn Bogesson. Krijgt die bal ongeveer een metertje voor zich. Daar kon hij geen been meer naar uitsteken. Maar het was weer een mogelijkheid voor Heerenveen. Maar die bal die kwam net niet, net niet bij Finn Bokerson. 2 tegen 2, Er moet nog een kwartier worden gevoetbald. De wedstrijd kan alle kanten op. Vitesse speelt voor de winst. Heerenveen speelt voor de winst. bal is overgenomen door, eh, door uh, Vitesse. Maar een slechte paas. Nu wordt Finn Bokerson weggestuurd. Komt hij 1 tegen 1 tegen de keeper. Het is geen buitenspel. Er is niet wat meegekomen. Hij moet de keeper omzeilen. Gooit je hem in de verre hoek. Hij steekt hem niet in de verre stoek. Die bal die gaat voor de tweede paal langs. En waarom was die wildschuld aan de linkerkant nog niet meegekomen? Die verdediging van Vitesse lag helemaal, helemaal open. Bogelson kon maar één ding doen. Hij moest die de bal op de verste hoek schieten en hij gaat voor langs. En Wildskut stond gewoon toe te kijken. Als hij mee was gelopen naar Finn Bogenson. hem gewoon kunnen afleggen. En dan had Wildskut normaal gesproken die bal gewoon in de goal kunnen lopen. Van die goal was helemaal leeg. Omdat Veldhuizen naar Finn Bogensond toe kwam. Jammer, jammer, jammer voor de heer Veen. De wedstrijd gaat door. 2 tegen 2. Een kwartier moet er nog worden gevoetbald. En Vitesse gaat nu weer aanvallen. Kai Zasvery speelt je bal naar de rechterkant. Kan van de struik hem overnemen. Ja, het is even van de. Of nee, het was in Prepper in dit geval. En nu weer Ibarra. Ibarra legt hem even terug. Naar Jan-Arie van der Heijden. dan wordt direct druk gezet door Heerenveen. Het is echt vechten om de overwinning. Heel leuk is het in deze fase van de wedstrijd. Er worden fouten gemaakt. Maar het is ook heel leuk om naar te kijken. Met spectaculaire momenten voor de goal. Voor beide partijen goede scoringskansen. 2 tegen 2, Ruim een kwartier nog in Heerenveen. Eens kijken we bij Bas Vigeler of er in Enschede nog kansen zijn geweest. Zo. Ik bedoel, uh, Ajax heeft in de eerste helft eigenlijk geen serieuze kans gekregen. Maar in de tweede helft krijgen ze er uh, toch inmiddels echt drie... Die in de categorie 100% kans vallen. Het is nog altijd 1-0 voor Twente. Kwartier voor tijd. Ruim nog een kwartier te gaan. De Jong zo even. Die de aanval min of meer zelf opzet. Er gaat nog een kopduel aan vooraf. Bal plot voor de voeten van De Jong. Op 2 meter buiten het strafhoekgebied van Twente. Die geeft hem heel slim met de buitenkant rechts mee aan Andersen. Die heeft wat ruimte. Kan de bal in het strafhoekgebied terugleggen op De Jong. En die staat, ik denk, op 8 meter van het doel. De keeper is verslagen. De verdedigers lijken verslagen. Iedereen loopt. Weliswaar in de richting van dat doel. Waardoor De Jong misschien nog een beetje schrikt. En die wil de bal gewoon in de verre hoek lepelen. Maar puntert hem. Een centimeter of 10 naast. Dus dat had eigenlijk tegelijk maken moeten zijn. Een tegelijk maken waarvan je ook langzaam maar zeker op het punt komt. Dat je zegt dat zou ook niet meer onterecht zijn. Twente gokt zo op de counter. Krijgt daar ook wel een paar kansjes uit. Maar meer dan... Nou ja, wat slappe schoten zijn dat eigenlijk toch ook niet geweest. En Ajax komt echt in de buurt van een gelijkmaker... die een kwartier voor tijd niet onterecht zou zijn, nogmaals... als hij op de borden zou verschijnen. Na 300% kansen voor de Amsterdammers in de laatste 10, 15 minuten. Hoekschop of een vrije schop met blind en scheunen achter de bal. Scheunen zet de bal voor, wordt weggewerkt door koppers... maar die wil de bal trappen met zijn linker. Maait er langs, de bal stuit het vervolgens tegen zijn rechterbeen aan... en komt dan over de zijlijn. Dat is wat je als je op zaterdagochtend gewoon op het amateurveld... Gaat kijken nog wel eens tegenkomt. Bij een betaalde voetbal toch niet zo vaak. Effectief is het wel, want de bal is waar hij zijn moet. Voor Twente, namelijk in de tribune. Ingoor voor Ajax. Scheunen, die een rechtsback rechtsbek nu geworden is als vervanger van Van Rijn. Zet maar eens een bal voor, maar die komt in de handen van Marsman. Die moet dus nu als een haas terug, want hij geeft die voorzet vanaf de achterlijn. En hij is toch echt rechtsbek en moet de links buiten van Twente in de gaten houden. Schöne nu als een haas terug. Twente countert. En Mokta krijgt de bal op het punt van het stadsgebied. Castajos kiest positie voor het doel. Daar komt ook nu de bal. Maar Veldman zit er heel goed tussen om de bal daar weg te werken. Dan krijgt hij de bij nog van Boilers En zo is de bal alweer richting de middenlijn. Wordt daardoor Ebesilio opgevangen. Twente combineert nu op het middenveld met Ebesilio en Gutierrez. En kiest dan voor de rust terug bij Bieland. En eigenlijk voor het eerst in 20 minuten moet Ajax nu even terug. En kiest Twente voor de rust van het balbezit. Dat begrijp ik eerlijk gezegd wel. Want het is niet zo dat Twente onder de voet is gelopen door Ajax. Maar als je... Eigenlijk 15, 20 minuten lang het gevoel hebt dat je met de rug tegen je eigen strafsoeproepiet aanstaat. En 2, 3 grote kansen moet weggeven. Dan wil je wel even de rust van de bal voelen. Zoals nu met Mokhtar die uitkomt aan de rechterkant van het veld. Mokhtar even teruggespeeld. Dan komt de bal bij Tadic. Diep gespeeld. Mokhtar geen buitenspel. De keeper heeft het allemaal zien gebeuren. Sillissen. Je ziet bovendien dat de bal veel te veel snelheid heeft. Zodat Mokta er niet bij kan komen. En kan dan de bal rustig in zijn eigen strafdomgebied opwachten en opvangen. En Ajax weer in de vooruit zetten. Nu is de rechtsback Schöne dus wel heel diep doorgelopen. Want dat is uiteraard de opdracht. Als Ajax de bal heeft dan moet je komen. Om te proberen dat Twente daar met een overmacht wordt geconfronteerd. De bal nu bij de centrale verdedigers. Waarvan de rechter van de twee, Veldman. Nu wat meer uitwaaiert naar de rechterkant. In dat gat eigenlijk terecht komt dat Schöne dus laat liggen. Als hij naar voren loopt. Dens wil. Dens wil. Boylussen. Dat zijn dan de drie die wel achterin blijven. Blind staat daar dan vlak voor. Als meest controlerende middenvelder. Fischer nu. Met een dribbeltje op de linkervleugel. Is daar steun van Serrero? Is die steun er zeker? De bal gaat vervolgens weer terug naar Boylussen. En opnieuw naar Serrero. Weer naar Boylussen terug. Twente. Heeft nu het hele elftal gegroepeerd zeg maar, net buiten het eigen strafgroepgebied. En wacht op dat wat komen gaat. En dat wat komen gaat zal Twente meer bevallen dan Najars. Want uh, het is Bormens die de bal na een min of meer geslaagde actie... waarbij die de bal... Dat is waar langs de tegenstander mee neemt, ook over de zijlijn loopt. 13 minuten nog te gaan in Enschede. Twente door de goal van Castanjos nog altijd op een 1-0 voorsprong. Maar Ajax klopt nadrukkelijk op de deur. Maar zal zich realiseren wat een misstap een counter van Twente oplevert. Zoals nu en dan zijn de problemen groot. Hier is Promes weg. Promes de drukte in. Waar hij juist een stap naar de buitenkant moet doen. En daarin ligt het helemaal open. Maar hij zoekt de laatste twee tegenstanders. Hoe is het nou toch mogelijk eigenlijk op? En verspeelt dan de bal. De zoveelste mislukte counter van Twente. Waar dus Ajax mislukte kansen heeft. Niemand lijkt te willen scoren. Eens kijken hoe het bij Heerenveen Vitesse is. 2-2 nog steeds, Henk. Ja, het is echt leuk om naar te kijken. Het is niet allemaal even goed, maar het publiek vermaakt zich geweldig en ik vermaak me ook met deze wedstrijd zeer zeker in de tweede helft. De stand is nog gelijk, 2-2 tegen -2, 2. Ik kom even terug trouwens op de tweede doelpunt van Vitesse het werd gegeven naar Pierson. Pierson nam inderdaad de vrije schop en die vrije schop had wel een beetje weg van de vrije schop die Robben nam tegen Turkije dat eerste doelpunt, maar ik ben ervan overtuigd dat Havenaar er nog aan zat of met zijn schouder of met zijn rug. Ik kwam in elk geval via Havenaar in mijn optiek in het gewoon in het doel, maar die vrije schop had heel veel weg van die vrije schop van Robben tegen Turkije. We gaan kijken naar een wissel uh, bij heeren, uh, Veen. Van der Parra gaat eruit. En Novor komt binnen de lijnen uh, voor de Veen. We moeten nog tien uh, minuten voetballen. En ik geniet af en toe ook van de individuele spelers. Ik vind Atsu een hele leuke middenvelder bij, uh, bij Vitesse. Pierson speelt ook een goede wedstrijd. Zoals Finn Bokersson met name in de eerste helft ook heel goed speelde. Maar die blijft altijd gevaarlijk. Nu wordt die bal uh, teruggespeeld door uh, het Otikba. Op uh, zijn doelman Noordveld. Uh, uh, wie bedoel de bal? Het is uh, Finn Bokersson. ...maar heeft in dit geval heeft hij het duel verloren van Cascija. En Vitesse neemt de bal, uh, nee, is hem alweer kwijt via Havenaar. En dan speelt Kruiswijk, die speelt terug op uh, Noordveld. Noordveld, uh, die Jensen naar voren richting Vin Bogusson... ...het duel tussen uh, Arie van der Heijden en Finn -Bogusson, Bogusson heeft de bal uh, wel doorgekopt... ...maar de bal die kan niet belopen worden door Noordveld. Paniek in die verdediging van, uh, van uh, Vitesse. Piet Veldhuizen is natuurlijk niet de best voetballende keeper uh, van Nederland. Hij moest wel juist een enige minuten geleden ook een bal over de zijlijn jagen... Dat hij toen even voetballend voetballer in de problemen kwam buiten zijn strafschopgebied De bal is alweer bij Noordveld. Gaat richting Novor. Novoor komt op het beborst aan. Heeft hem afgespeeld naar Van Roon, Nu naar Finn Bokelson. En nu Novor aan de rechterkant van het veld. is al die bal vol moeten zetten of gaat hij naar binnen? Nee, wil hem even terugleggen. En dan komt hij toch nog bij Van Anholt. Van Anholt, buiten het 16 meter gebied. Komt de voorzet. Die voorzet, ja, die is te ver. Daar kan Finn Bokelson niet op lopen. En alles van Heerenveen, zowel Wildschuld als Finn Vindbogelsen... Die waren naar binnen gelopen. Ja, en dan is er wat ruimte aan de linkerkant. Maar moet er moet wel een speler staan van Heerenveen. En die stond er niet. Atsu, een foutje. Daar moet Sijek scoren. Oh, Sijek scoort niet. Of scoort u wel? Die bal die komt... Oh, oh, oh, oh. Die komt op de doel zeg. Een geweldige fout van, uh, van Atsu. Hij kreeg even een handje van Piet Veldhuizen. Dit was de kans, zeg, voor Sijek. Helemaal vrij voor Piet Veldhuizen. En dan raakt Piet Veldhuizen nog even die bal aan. Bas Tigelaar eerst. De geleidmaker in Enschede, 10 minuten voor tijd. Twente Ajax 1-1. Doelpunt Zietersson. En een verschrikkelijke fout van Bjelland. Die een aanval van Ajax, die toch zeker niet de gevaarlijkste was van de afgelopen 10 minuten, denkt te onderscheppen. Maar eigenlijk gewoon onder de bal doorloopt, wil terugkoppen of wegkoppen. Dat wordt niet eens duidelijk. Wat er vooraf gaat is een diep paasje van Blind. Nou ja, die had ook niet gedacht dat dat nog een goal zou opleveren. Bieland wil wegkoppen of terugkoppen naar de keeper. Loopt gewoon onder de bal door. Sichtersson denkt, god dat is handig. Hier ligt een bal, daar had ik geen rekening mee Houden Laat hem dan maar binnenschieten. En zo staat het 1-1 toch nog in Enschede. 10 minuten voor tijd. Sichtersson is de maker van de goal. En Twente zal moeten gaan aftrappen. Heeft dat inmiddels gedaan. En zo is het vak met de Ajax-fans in uh, grote blijdschap ontstoken daar in de hoek. En is het plotseling in de rest van het stadion wat stilletjes geworden. En ben ik benieuwd of Twente dat de voorsprong dus zo lang wilde verdedigen. Maar gokte op de counter en nu toch een beetje deksel op zijn neus krijgt vind ik. Wil besluiten om maar weer te doen wat ze in de eerste 20-30 minuten van deze wedstrijd deden, namelijk voetballen en naar voren. Of dat ze het nu op de ingeslagen weg vervolmaken en misschien zichzelf nog verder de penarie in draaien. Want Twente heeft het niet verstandig gedaan, omdat het uh, meer kan dan het een groot deel van deze wedstrijd heeft laten zien. Nogmaals, het is een knullige goal. Maar onterecht is de gelijkmaker zeker niet. Want hij zat al wel een beetje eraan te komen. Hing al wel een tijdje in de lucht. Ajax ruikt meer. Heeft de Sa overigens in het veld gebracht. Die is nu aan de bal. Die wil een voorzet geven. Maar daar steekt dan Tico uh, Koppers nog een voet voor. En dan krijgen we denk ik nog een slotfase van de laatste acht minuten. Waarin Ajax, gesterkt door die gelijkmaker van Sigurdsson. Na de fout dus van Bjelland. Het gevoel zal krijgen dat er wellicht in Enschede nog een veel gekkere uitslag mogelijk is. Nou ja, gek dan de 1-1. Gek zeg ik erbij, omdat het in het gevoel van de wedstrijd zo is dat Twente heel lang op 1-0 voor stond. Maar de cijfers zeggen dat Ajax al zeven keer op een rij, weliswaar uit en thuis, in de competitie, niet meer van Twente verloren heeft. Hoe schoppen of de voorzet komt in de richting van het stadsgebied van Twente. Wordt er uitverdedigd, wordt er niet goed uitverdedigd, opnieuw ingebracht door Fischer, dat doet hij eigenlijk ook niet goed. Want trapt Mokta de bal blind weg. Moet Boydussen die onder controle zien te krijgen. Laat hij zich eigenlijk een beetje de luren leggen door Kastanjos. Meter over de middenlijn. De twee duwen en trekken wat. lopen samen de bal over de zijlijn. die blijkt dan Castaños het laatste hebben geraakt. En zo mag Ajax uh, verder met balbezit. Dan ben ik wel benieuwd wie nog durft. Het lijkt er nogmaals op dat Ajax de ploeg is. Die ook in de slotminuten dan maar vooral gaat. Uh, Schöne aan de bal. Die krijgt hij van de Jong. Dan gaat de bal vervolgens terug naar Veldman. Helemaal terug nu naar Sillissen. En eh, komt die bal voor de voeten van de Doelman, die besluit om dan maar ...boilers aan te spelen. Aan de linkerkant van het veld. 83ste minuut, 1-1. De stand bij Twente Ajax. Castanjos voorrust, als we even gelijk maken van Sigtelszold naar de fout van Bjerland. Balopening naar de Sa, die dus als vervanger is gekomen van Andersen. Dat hadden we er nog niet bij gezegd. Strik genomen de ene rechtsbuiten voor de andere. Zo is de rechterkant van Ajax vervangen, waar dus eerder van Rijn plaats moest maken voor Schöden. En Ajax nu aanvalt via Siktersson en opnieuw de Sa. Siktersson met de bal terug. Krijgt hem nu als een rechtsbuiten. De Jong wacht voor het doel. Bal weggekopt door Bjelland. Dat doet hij beter dan zo even. Opgevangen weer door Blind. Blind levert de bal in. Onbedoeld uiteraard bij Twente. Dat er nu uit kan komen via Promes. Comes loopt al tegen een Ajax muur op, waar er wel vier of vijf in staan. Twente stuurt nu maar extra soldaten mee naar het front. Nu pas moet ik zeggen, zodat de counter geen counter meer is, maar Ajax slecht uitverdedigd. Zo krijgt Twente de bal op een presenteerblaadje terug. En krijgt de, de ploeg uit Enschede de kans om wat van de avond die al was afgeschreven te maken. Dan moet Emicidio beter langs de man komen dan hij nu doet. Of Tadis natuurlijk, dat lukt niet. Omdat Ajax goed naar de bal blijft kijken. Het uitverdedigen ook niet dat dat is. En Twente toogt van de middellijn dat de bal via Bengtson weer in de voeten geschoven krijgt. Terug naar Bjelland. Binnen doorgestoken, Mokhtar. Mokhtar goed op EBC, die op een ruimte krijgt hij. Dat wilde ook van Ajax niemand naartoe. Maar die schiet wel heel ongecontroleerd. En ongecontroleerd, geconcentreerd pardon. De bal huishoog over het doel van Sillissen. Zes minuutjes nog, plus extra tijd. Twente en Ajax toch op gelijke hoogte. 1-1. Het zijn wel twee toppers. Trente, Ajax en heerenveen Vitesse. Henk Kok. Ja, hier staat de klok op 85 minuten. En de stand is nog steeds uh, 2 tegen 2. En ik weet het zeker. Uh, Wildschud en Sier. Die doen vannacht geen oog en geen oog dichtbij. Een 1 tegen 1 situatie tegenover Piet Veldhuizen. Wildschud die maakt hem naast. En de inzicht van Sier. Die werd nog even uh, beroerd door het been van uh, Piet Veldhuizen. En de hoekskop. Ja, die hoekskop die kwam lekker voor de goal. Maar Nofort knalde hem ook weer eens een keertje wild naast. Maar nu nog een vrije schop voor Vitesse. Van elke ploeg of elke ploeg. Vitesse wil weer een gaat winnen en er wordt helemaal niet gemikt op een gelijkspel. De vrije schop aan de rechterkant van het veld, die zal in het strafschopgebied neerdalen. en komt die bal. Noordveld blijft op de doellijn staan. Hij pakt die bal, hij pakt die bal. Hij moet zich even strekken en alvorens dat de uh, Pruppen gevaarlijk kon worden, gooit hij hem nu uit uh, de Die gooit hem meteen uit naar, naar Noordvoort. Noordvoort wil hem met de borst doorgeven naar de van Anholte. Uh, Daar dus kan die bal weer opgepikt uh, worden en nu wordt hij opgepikt door Vitesse. Chanturia is ook binnen de lijnen gekomen bij Vitesse en die Chanturia die heeft een schorsing erop zitten van. Acht wedstrijden. Hij had nog een schorsing. Nou ja, die heeft hij gekregen in, in uh, Rusland. Eén wedstrijd heeft hij daaruit gezeten. Maar hij moest er hier ook nog zeven uitzitten. Is dat een hoekschop? Een nee, het is absoluut uh, geen strafschop. Ibiara stond te verdedigen op Vin uh, Bogensom. Het was allemaal op de rand van het 16-meter gebied. Maar Ibarra heeft er een hoekschop van gemaakt. En er mag Hierveen een hoekschop uh, gaan nemen. Weer aan de linkerkant van het veld. Ik ga even kijken uh, of die Otikwa, die zo prachtig dat tweede doelpunt inkomt. voor Hereveen, of die ook mee naar voren is gegaan. Ja, hij staat op de rand van de 16-meter de gebieden zal die ongetwijfeld gaan inlopen. Komt de hoekschop, een beetje laag voor de goal. De bal blijft een beetje hangen die bal en dan wordt hij overgemaaid. Wie maakt die bal daar uh, over? Het is een verdediger denk ik van Herenveen. of is het toch nog weer een hoekschop? Ja, het is toch nog weer een hoekschop voor Herenveen. Dus het naast getoest of aangeraakt door de speler van de Vitesse. Komt die hoekschop? De klok staat op bijna 88 minuten. Komt hij wat hoger voor de goal? Veldhuizen blijft in zijn doel staan. Otigba kop wel, maar nu gaat hij een halve metertje over de lat. Ik denk dat het de publiek een heerlijke wedstrijd heeft gezien hier in die tweede helft met heel veel actie op beide doelen. Wat meer van Heerenveen op het doel van Vitesse. Een kleine voorsprong van Heerenveen was ook wel verdiend. Maar dan moet je gewoon die kansen, met name die hele grote kansen... van Wilskund en Sijeg, die moet je dan gewoon benutten. Sijeg is trouwens inmiddels zo gewisseld. De bal die gaat naar Atsu, Een zeer technisch en begaafde middenvelder deze Ghanese. Pierson is dat ook. Er lopen heel veel technisch begaafde voetballers rond bij Vitesse. Het is nu Pierson die zich even vrijmaakt heeft op deze bal. En een touwtje aan zijn voet is er een begaan. Nee, er is geen overtreden overtreding begaan. De aanval gaat verder van Heerenveen. Slechte paas, slechte paas in de voeten van Cascia. En het speelveld is nu heel en heel klein. Heerenveen neemt het over via Wildschut. Die bal moet hij afspelen naar Finn Bokesson. Doet hij niet. Hij gaat lopen met de bal. Krijgt hij weer de kans. Krijgt hij weer de kans. Hij wordt een beetje geblokkeerd. Inderdaad hij wordt een beetje geblokkeerd door jan Ari van der Heijden. Die krijgt daar een gele kaart voor. Het was geen sprake van een doorgebroken speler. Er waren nog voldoende spelers van Vitesse waren achter de bal. Maar hij krijgt wel even een tikje mee. Hij wordt even getoucheerd. Die auto, hij wordt afgehouden. He, Jan Arie van uh, Die wordt vreselijk afgehouden door Jan Arie van der Heijden met zijn arm, met zijn lichaam. En anders was Wiltschult er toch lond Zoals hij dat ook eerder deed in deze wedstrijd. En toen een open kans kreeg, maar wel die bal naschoot. 89 minuten gevoetbald. De, de stand is 2 tegen-2. We krijgen een vrije schop voor de de En die vrije schop, nou, die is op een meter of 20, 25 Misschien missie wil die vrije schop wel wat, wat verder van de goal af. Van een muur op een paar meter afstand op 9 meter afstand in de vrije schop. Een beetje dicht op de Kool, maar net een paar meter buiten een 16 meter gebied. Dat zijn over het algemeen de meest moeilijke vrije schoppen. Wie gaat die vrije schop nemen? Is het Van die achter de bal staat? Ik denk dat Van Rodi die bal gaat nemen. Een muur op de rand van de 16 bij Vitesse. Die vrije schop. Even afwachten wat er gaat gebeuren. Vitesse wordt die aanloop geaccounteerd. Die bal die gaat niet... Oh, die was slim gespeeld. Daffy stond daarom onder zijn schoen doorgelopen. Hij werd langs de muur gespeeld. Heel slim werd die vrije schop gespeeld. Er was een aardige vrije schop van Van Rondie ingestudeerde Vrije Schop. Van in Bokkelsson dook op naast de muur. Maar die kreeg die bal niet onder controle. Anders was het toch weer een kansje geweest voor Heerenveen. De aanval gaat nog steeds door. Van Heerenveen. Die bal die wordt weggekopt. En het was een hoge bal. Die wordt weggekopt door Piet Veldhuis. En het gevaar is nog niet geweken. Er moet er uitverdedigd worden. En nu kan er eindelijk uitverdedigd worden door Vitesse. We gaan naar 90 minuten. De 90ste minuut. Drie minuten komen erbij. 2-2. Twee, -twee. Twee late wedstrijden. En bij beide is de spanning te snijden. Bas Tegeler. Gelijk in Enschede. Twente Ajax 1-1. Castanjos voorrust met de 1-0. De gelijkmaker van Sigtorsson in de 81ste minuut na de... Ja, mag je toch eigenlijk wel zeggen, blunder van Bjelland. Die zomaar onder de bal doorloopt en vergeet de kop. Bijna was Bjelland een nog grotere stemiel geweest trouwens zo even. Omdat hij uh, weggleed Nadat er een voorzet vanaf de rechterkant in de buurt kwam van Hoessen. Doordat hij weggleed kon Hoessen nog schieten ook. Maar er was een knappe reflex van Marsman op een schot van heel dichtbij. Om te voorkomen dat het nog erger wordt ook voor Twente. Terwijl Benkson nu op de bol geslingerd wordt. Na een overtreding en nog wat commentaar op de leiding van uh, Pieter Vink. In dit geval ook overtreding op Serrero. En zo uh, komt Twente langzaam maar zeker toch een klein beetje in de verdrukking. Er is nog gewisseld. George fiets gekomen voor Castaños die op was. Heel veel werk verzet de doelpunt te maken van Twente. En bij Ajax is dus Hoese, zijn naam Vilo, gekomen voor Sigtorsson. En die had dus bijna de 2-1 voor Ajax op zijn schoen. En nu zitten we in de laatste 30 officiële seconden als Boyles een vrije schop gaat nemen. En vier aanvallers van Ajax. Positie kiezen in het strafgebied. Bal komt indraaien, Niet van Boyles. Maar van Fischer, de bal wordt door Twente weggekopt. Tenminste, dat zou de bedoeling zijn geweest. Maar de man die kopt, en dat is George Fischer geweest. Die kopt de bal achterwaarts over zijn eigen doel. En dat levert dan Ajax nog een hoekschop op. Waar de man van de vrije schop zich ook wel voor had melden. Victor Fischer. En zo mag het contingent aan koppers van wie we dan zien. De Jong maar extra in de gaten gaan houden. Zich daar nog even ophouden. In dat strafschopgebied van Twente. Want dat de Jong goed kan koppen, dat is bekend. 90 minuten zijn nu voorbij. Extra tijd loopt. En er is uh, duw en trekwerk in het strafopgebied. Terwijl de bal nog niet genomen is. De korder. Dan gaat er zelfs nog eentje bij liggen. Ook. Dat leek me Denswil. Die staat daar. Dat mag allemaal van Fink. Die fluit is echt rustig maar. Drie minuten extra tijd. Trainers in alle staten staan te kijken. Er komt de hoekschop. vliegt overal overheen. Nee, die wordt de hoeser nog gekopt. En dan bij de tweede paal beetje paniekerig door Mokhtar uitverdedigd. Terwijl de keeper notabene in zijn rug staat en eigenlijk alleen maar hoeft te zeggen los, dan kan hij de bal vangen. Nu levert het Ajax nog een hoekschop of een ingooi op. Vanaf de linkerkant. Boyles uh, die daar uh, opduikt en zegt uh, ik neem die ingooi wel tenminste, zegt hij dat wel, want hij ja, die wil die ingooi nemen en denkt dat nou, doet toch niet. Dat duurt wel 20 seconden voordat hij door heeft dat hij dat wil doen. Het merkwaardig is dat Ajax verder niet de indruk wekt, dat het tijd rekt. Nu is de ingooiër dan nog genomen. Hoeze krijgt de bal niet onder controle. We gaan nu naar Henk. Wat is er aan de hand? Van aanhold voor Vitesse. V staat achter en alles ligt verslagen op de grond. En het was een prachtig doel van buiten een 16 meter gebied. Prachtig bekeken. Met de... Even wordt hij teruggelegd op Van Aanhold En nu krijgt Van Aanhold die bal voor de voeten. En dan schiet hij heel geplaatst in, in de verste hoek. Nou ja, het Noordveld doet nog wel een poging om die bal buiten de palen te houden. Maar hij zit en hij zit erin. En Vitesse staat op voorsprong... Met 3 tegen 2. Het is... ja, is het verdiend? Is het niet verdiend? Ja, een wedstrijd wordt vaak beslist door momenten. En Vitesse heeft beter momenten gehad als het om het scoren gaat dan Heerenveen. Heerenveen achter met 3-2, terwijl het zo grote kansen heeft gehad bij die stand van 2-1 om die voorsprong verder uit te bouwen. En ook bij 2-2. Maar nu staan ze op achterstand. Een van de laatste aanvallen van Heerenveen. Nee, het is geen hoekschop. Liesveldig gebaat. Het is gewoon een doelschop. Piet Veldhuizen mag de doelschop nemen. Wat een teleurstelling bij Heerenveen. Wat een ontgoocheling. Maar ik moet zeggen, dat een prachtig doelpunt was van de linkerverdediger Van Aanholt. Bal werd er teruggelegd. En van buiten het 16 meter gebied met de linkerbeen in de verste hoek. Nou ja, nou ja. Een geweldige reactie was het niet van Noordveld. Maar je kunt ook niet zeggen dat het een fout was. Van Aanholt koos gewoon de hoek uit. En die zit erin. En zo leidt Vitesse met 3-2. En ik denk dat Heerenveen niet meer terug kan komen. Nee. Vitesse heeft hier eens een keertje gewonnen. Na twee nederlagen tegen Den Haag en naar Feyenoord. En hier winnen ze met 3-2. Nadat Heerenveen de beste kansen heeft gehad in de wedstrijd wedstrijd, grote kansen en even prut. Maar Vitesse gaat met de buiten naar huis. Naar de Arnhem. 3-2-7 voor de Arnhemmers. Krijgen we in Enschede ook nog een laat doelpunt, Bas? Nou, dat zou maar zo kunnen. Want in de achterhoede van beide ploegen, maar dat hebben we wel meer gezien. Deze wedstrijd wordt er behoorlijk wat afgeknoeid. Eerst Veldman onder een bal door, waardoor er een counter voor Twente leek te komen. Dat liep voor Ajax goed af. En even later, bal van Ebesilio, die eigenlijk maar wat deed. En dat werd dan te nauwe nood door Bengtson hersteld. Die woedend was even daarna. Het is nog 1-1 voor de duidelijkheid. We zitten in de extra tijd. Twente heeft een vrij schot gekregen. Hij krijgt nog een voorzet vanaf de rechterkant. Die bal ploft op het hoofd van een van de Ajax-verdedigers Veldman. En daarmee is Ajax uit de zorgen. Dus Saad trapt de Sa bal heel blind en wil de tribune in. Waar die de tijd had om te controleren. Maar het maakt niet meer uit, want het is voorbij. Twente stond lang voor. Twente heeft kansen met een counter gehad om de wedstrijd te beslissen. Twente heeft... Deels gedwongen door Ajax, maar ik denk toch ook deels uit eigen beweging besloten om te veel terug en te weinig vooruit te lopen. Dat heeft Ajax met name in de tweede helft zo naar voren geduwd dat er kansen kwamen. Zodat de gelijkmaker die uiteindelijk 10 minuten voor tijd kwam via Siegtersson absoluut niet onterecht is. En de 1-1 uiteindelijk een terechte uitslag lijkt over 90 minuten in Enschede. Castanjos en Siegtersson, de twee spitsen zijn de doelpunt te maken. Het is voorbij. Nou, even alle uitslagen op een rijtje. Go ahead Eagles, Feyenoord 2-2. RKC Roda 1-2. Utrecht NAC 4-2. Twente Ajax 1-1. En Heerenveen Vitesse 2-3. En dat betekent dat uh, Twente aan kop gaat... naar 10 wedstrijden met 19 punten... gevolgd door Ajax met 18. PSV heeft ook 18 punten... maar heeft nog een wedstrijd van morgen te goed... uit bij FC Groningen. Feyenoord is vierde samen met Vitesse. Die hebben beide 17 punten. En dan volgt uh, Heerenveen uh, met 15... en Volle met 15... Peksvolle heeft morgen nog een wedstrijd te goed. De assisters met He So Shy. Langs de lane. Wat Cristiano Ronaldo! Wat goal! Buitenlands voetbal. In Engeland voert Arsenal de ranglijst weer alleen aan. Zelf won het team van trainer Arsene Wenger met 4-1 van Noord City. Waarmee het optimaal profiteerde van de 2-2 van Liverpool bij Newcastle United. Euziel scoorde tweemaal voor Arsenal en Wenger was trots op zijn ploeg. We had periods where we were absolutely outstanding, periods where we suffered as well because Norwich was good. But uh, we scored a fantastic first goal and uh, after that every goal we scored uh, was absolutely amazing. But uh, we took advantage of Norwich getting tired in the last 20 minutes. But uh, overall, you have to give credit to Norwich as well. They made it difficult for us. We speelden enkele periodes erg goed en maakten vier geweldige goals, zegt Wenger. In de laatste twintig minuten werd Norwich moe, maar zij hebben het ons wel erg moeilijk gemaakt. Everton blijft goed meedoen in de subtop, dankzij een 2-1-zegen op Hull City. oud siet Steven Pienaar, lang geblesseerd geweest, scoorde de winnende. Tot vreugde van trainer Roberto Martinez. It was great to have a Stevie available. Um, we went to shore how long it would take for the injury to heal, but he worked extremely hard and full credit to the medical department and himself because that little bit of difference of Stevie being ready for those 30 minutes, it makes a big, big difference in the scoreline and, and that pleases me more than anything. Het was geweldig om Steven er weer bij te hebben, want hij maakte in die 30 minuten het verschil. En daar ben ik erg blij mee. Al dus uh, Martinez. Stoke City komt maar niet weg uit de gevarenzone. Met verdediger Erik Pieters kwam de thuisploeg niet verder dan 0-0 tegen West Bromwich Albion Manchester United Southampton werd 1-1. Van Percy maakte hem voor Southampton zijn 126e in de Premier League al. Chelsea Cardiff City werd 4-1. Swansea versloeg Sunderland met 4-0. Een goal van Jonathan de Guzman en één van Wilfried Bony. West Ham United tegen Manchester City eindigde in 1-3. Acht duels zijn er gespeeld in Engeland door de meeste ploegen. Arsenal heeft 19 punten en wordt gevolgd door Chelsea en Liverpool met 17. Dan Duitsland, daar heeft Bayern München zich weer aan kop van de Bundesliga genesteld. De ploeg van trainer Guardiola kwam tegen Mainz met de schrik vrij. De bezoekers stonden halverwege met 1-0 voor, maar Bayern won uiteindelijk met 4-1. En Guardiola gaf toe dat het wat moeizaam ging. We hebben het was in de Halbzeit. Uh, we vinden een beetje in between de linie Mario Götze nach zijn defensiever, iemand We we in de tweede Halbzeit, spelen gut. goed. Ik mag niks. leider mijnens Zuschauer kam in de tweede Halbzeit. <lacht> In de tweede helft kwam Mario Guts in de ploeg en toen ging het lopen volgens Guardiola. En volgens hem hadden de toeschouwers beter bij het begin van de tweede helft kunnen komen. Arjen Robben scoorde eenmaal en uh, had één assist. Hij pakte bij de 3-1 stand de bal om ook een strafschop te nemen, maar werd teruggefloten door Guardiola. Die wilde dat Thomas Müller de strafschop nam, die hem ook benutte. Borussia Dortmund blijft in het spoor van Bayern. De ploeg van trainer Jurgen Klopp won voor 80.000 toeschouwers. Moeizaam 1-0 van Hannover 96. Werder Bremen-Vrijburg werd 0-0. Eindracht-Braunswijk verloor van Schalke 04-2-3. Eindracht-Frankfurt-Nürnberg 1-1. En Hertha tegen Borussia Mönchengladbach 1-0. Na negen ronden gaat Bayern München aan kop met 23 punten. Gevolgd door Dortmund en Leverkusen met 22. Dan Italië. Daar won AS Roma gisteravond de topper in de Serie A tegen Napoli. Het werd 2-0. Beide doelpunten waren van de Bosnische International. Pjanic. Op het middenveld speelde Kevin Strootman een belangrijke rol bij AS Roma. Het was al de achtste zege op een rij voor Roma. En er zijn pas acht wedstrijden gespeeld daar in Italië. Vanavond cagliari Catania 2-1 en AC Milan tegen Udinese. Die wedstrijd is om kwart voor negen begonnen... en die staat hier met een tussenstand van 1-0. Ik denk dat die bijna afgelopen is, maar misschien horen we dat zo nog. En Roma gaat dus met 24 uit 8 aan kop... gevolgd door Juventus met 19, maar dan uit 7. En Napoli heeft er ook 19... En en die hebben er wel acht gespeeld. Dan Osasuna, dat heeft in de Spaanse Primera Division voor een stunt gezorgd. De staartploeg uit Pamplona maakte Barcelona de eerste punten van dit seizoen afhandig. Het werd 0-0. En daardoor kan Atletico Madrid, dat net als Barcelona de eerste acht wedstrijden had gewonnen, later vanavond de koppositie overnemen. Messi viel in bij Barcelona, maar kon dus het verschil niet maken. Real Madrid blijft in het spoor van Barcelona en Atletico. Real versloeg in eigen stadion Malaga met 2-0. In blessuretijd scoorde Cristiano Ronaldo de 2-0 uit een strafschop. Die invaller Garrett Bale had versierd. De overige uitslagen: Valencia tegen Real Sociedad 1-2. En om 10 uur begonnen. Espanjol tegen Atletico Madrid, daar is nog niet gescoord, 0-0. Barcelona gaat de kop, 25 uit 9, maar kan dus worden ingehaald... door Atletico, 24 uit 8. Real Madrid heeft er 22 uit 9. Wesley Snyder heeft Calatasaray... naar een zwaar bevochte 2-1-overwinning in de Turkse competitie geleid. Snyder maakte voor eigen publiek in Istanbul... beide goals tegen Karabukspor. En Mario Been heeft zich in België met Racing Genk... met gemak de sterkste getoond in het duel der Nederlandse trainers... met Stanley Menso van Lierse SK. Genk won met 4-0. KV Mechelen won dankzij een hattrick met uh, van de Stormen... met 3-0 van Oostende. Cerkelen Brugge, Zultwaardigem werd 1-1. Lokeren, Aagent 2-2. En Leuven, waastland Beveren 1-1. Standaard gaat met 27 uit 10 aan kop. Gevolgd door Club Brugge, 26 uit 10. En Zultwaardigem is derde, 24 uit 11. Goeie paal! Oh boy, en dan wordt hij ingeschoten op de paal. Komt er dan toch nog een schot en een intikker. Oh, oh, oh. De eredivisie. En goal. Oh, oh. Alle wedstrijden van vanavond. We beginnen met FC Twente Ajax 1-1. Bij rust was het 1-0 door Castanjos. En Siktorzon maakte na rust gelijk. Goaie Diekels Feyenoord werd 2-2. Bij rust was het 0-1, een doelpunt van De Vrij...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 Of 0-1. En daar gaat de afstand al veel groter eigenlijk moeten zijn in hun voordeel. Nou, zolang dat niet het geval is, ja, dan uh, moet je voor je kansen gaan. En voor je kansen gaan, dat deed Foukeboy met Marnix Kolder. Die maakte de gelijkmaker. En dat is een klein wonder, omdat menig trainer hem al naar de kant had gehaald. Want in de eerste helft liep Kolder een wond op in zijn gezicht. Goed voor twee hechtingen onder zijn oog. Ja, klopt. En uh, vierde boven. Dus uh, de dokter heeft goed werk uh, ja, geleverd in de rust. En uh, ja, ik heb er niet, uh, ben er niet duizelig of zo van geworden. Dat was wel een, uh, ja, wel een uh, voordeel, omdat je dan, uh, ja, dan is het lastig voetballen. Dus ja, dan strop je de mouw op en dan uh, ga je ervoor. En dan uh, ja, maak je nog de 2-2. de Veen Vitesse werd 2-3. Bij rust stond Veen voor 1-0 vindt Bogazon. Het werd zelfs 2-0 door Otikba, Maar 2-1 door Piazon, 2-2 door Piazon en 2-3 door Van Aanholt. Dan FC Utrecht NAC, 4-2, berust was het 1-1. Ajoep maakte de eerste voor Utrecht, Verbeek maakte gelijk. Toen Torenstra, Moulenga, weer Torenstra en uh, was het 4-1. En 4-2 werd het door Hadouier voor NAC dus. Vier doelpunten in een thuiswedstrijd. Lang geleden was dat voor FC Utrecht. Jan Wouters was dan ook tevreden met de zegen van zijn ploeg. Ja, ten eerste met de drie punten. Maar ook met de uitvoering. We hebben in het verleden we hebben fases in wedstrijden prima gespeeld. Ik vind dat we dat vandaag 80 minuten hebben gedaan. We zijn heel rustig door blijven voetballen. Omdat we wisten dat de kansen zouden komen. Ja, en, en dan beloon je jezelf uiteindelijk wel. Ja, dus wat dat betreft ben ik wel heel tevreden. Voor FC Utrecht was het lekker voetballen. Jens Toornstra was bij een 1-1 Rusland. En ook niet bang voor een slechte afloop. Nou...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 Toch wil ten rouwelijs zijn supporters nog wel even geruststellen. Ik wil benadrukken dat ik een aantal weken geleden gezegd heb... nogmaals dat, uh, dat we in een goede, goede reeks zitten en dat we goed in ons vel zitten. Alleen uh, vandaag uh, hebben we tegen een ploeg gespeeld... wat een ander systeem speelde en uh, daar hebben we heel veel moeite mee gehad. En daar moeten we weer uit, uh, uit, uit van leren. En dan RKC tegen Roda, dat eindigde in 1-2. Alle goals vielen naar rust. Amieux zette RKC op een voorsprong. Nemet maakte gelijk en de moeise zorgde voor de uh, Limburgse overwinning...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 Hij werd weer eens de matchwinner, Frank de Moerse. Ruud Brood bracht hem in als stormram, maar de kopsterke aanvallen prijst vooral de vleugelaanvallers van Roda. We hebben natuurlijk spelers met uh, geweldige voorzetten: met Vladeris en uh, Mark uh, Ruscher aan de zijkant. En, uh, ja, je ziet, hij geeft hem een pan klaar voor. En ik geloof die bal ervoor was net, net uh,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 Gaan voetballen. Het nou, hebben ze laten zien. En dat je dan een spelervatting, Ja, dat, dat mag niet. Dat je punt gehad. Dus dat je hier anders gestaan. Maar ja, nogmaals. Uh, wij, wij hebben genoeg punten om mee verder te gaan. En het eerste uh, resultaat. dat u hoorde in dit overzicht. was Twente Ajax. Een wedstrijd die in 1-eindigde. en dus uh, nog niet zo lang geleden is afgelopen. Maar Joep Schreuder heeft wel Frank de Boer al te pakken. Eerste reactie op, deze, ja, op dit gelijkspel, Frank. Twee punten verloren. Nou, ja. Waarom? Omdat ze verreweg de beste ploeg waren. De eerste helft niet, hoor. Ook. Nou, leg uit. Nou, de eerste helft waren we ook de betere ploeg. Nee, je had veel balbezit. Ja, oké, okay, maar... Zegt uh... niet alles. Zeker niet in het moderne voetbal. Er waren geen openingen, er was geen creativiteit. Nee, ik vond het wel. Dat is jouw mening, dat is mijn mening. Anders. Ja, Ligt toe. Waarom vond je de eerste helft... Nou, laten we van de buitenkant... weinig uh, mogelijkheden gezien van ijs. Waarom zeg je nou? Het was zo dus slecht nog niet omdat wij steeds uh, rondom de 16 uh, kwamen. Alleen de laatste paas, oké. Okay, uh, op dit veld is dat vrij lastig. Uh, uh, volgens mij een schitterende avond. Met, uh, dat uiteindelijk uh, Fischer een half door de benen schiet. Die net langs de paal uh, soeft. En zij hebben misschien uh, een halve kans meer gehad. En dat was het. En uiteindelijk speel je een tegenstander stuk. Uh, volgens mij heb je dat in de tweede helft gezien. Zeker, ik wilde ook aan je vragen, maar dan kom ik zo op de rust. Ik wilde even naar die, naar die tegengoal. Uh, ik vond de situatie met Denswil heel vreemd. Die lijkt alsof hij Castanjos helemaal niet ziet. Heb jij dat ook kunnen beoordelen? Ja, dat zag ik. Dat heb ik ook tegen hem gezegd in de rust. Ja. Dat hij weet waar zijn tegenstander uh, moet staan, of waar hij staat. En daarnaast vind ik dat Boylis ook druk moet zetten op degene die de bal heeft. Dus er uh, gaan wel meer dingen fout op dat moment. Dus terwijl je kan denken, je ah, creëert niet zoveel... in de rust, zeg je, rustig aan. We spelen ze stuk, dat voel je, dat proef je. Ja, want ik vond dat we goed speelden, Ook in de eerste helft. Ik vond de tweede helft beter. Maar dat komt uiteindelijk ook omdat je het geduld opbrengt. En dan krijg je die kans. En dan uiteindelijk maken we die terecht 1-1. Maar de eerste helft ook. Ja, okay, misschien dan net niet de laatste paas. Er waren misschien sommige jongens ietsje minder bal vast dan in de tweede helft. Maar ik vond dat we echt ook daar redelijk spelen. In de tweede helft nog beter. En het is jammer dat je uiteindelijk dat niet in score hebt kunnen terugzien. Blind op 6, althans, controlerend. Of was die wel cont hij wel controlerend? En was vaak aan de bal, soms leek het alsof hij het spel moest verdelen. Wat was de bedoeling? Ja, maar kijk, zij ze, wilde druk zitten. Dat kan je misschien wel, denk ik, aan de, mijn collega vragen. Maar we kwamen er steeds uh, goed uit. En ja, dat had ook mede te maken met uh, Daley Blind... die goede keuzes uh, maakte op dat moment. Ik vond hem een heel goed speler. Ik kan nou zeggen, je wint vijf uitwedstrijden niet. Maar dat waren natuurlijk ook niet de minste. Of hoe, hoe zie jij dat? Weet je? je bent in Alkmaar geweest... in Friesland, in Groningen, in Eindhoven enzovoort. Nou, kijk, ik kijk nooit of, of, of het nou uit of thuis... ik kijk gewoon zeg maar, hoe wij spelen. En als wij uh, goed spelen... dan kan ik leven uiteindelijk met, uh, ja, met een gelijk spel. Omdat uiteindelijk ben ik ervan overtuigd... dat we uiteindelijk wel die drie punten gaan binnenhalen. Als er zijn momenten dat we uh, zeg maar, 2-0 voor staan... en dan het nog weggeven... Ja, dat, dat, dat uh, baart me veel meer uh, zorgen. En, ja, ik vind dat we de goede lijn uh, te pakken hebben. En dit, uh, dit smaakt naar meer, vind ik. Buitenstaander heeft niet echt supergenoten van deze wedstrijd. Misschien wel als insider. Kun jij nu aangeven, deze topper, uh, hoe, hoe, hoe vond je hem kwalitatief? Nee, ik, kan alleen, ik kijk alleen maar naar ons zelf. Ik vond dat wij uh, goed hebben gespeeld vandaag. Het is toch een proces, hoor ik. Alles komt er weer aan. Ja, maar kijk, je moet ook niet vergeten. Als je ziet met welke spelers we vandaag weer gespeeld hebben. Die uh, heel veel jonge jongens die uh, voor het eerst eigenlijk uh, ja, in één elftal spelen. Nou, dan mogen we best trots zijn op die jongens. Frank de Boer, de trainer van Ajax. U worden hem in gesprek met Joep Schreuder... na de 1-1 bij Twente Ajax. Twente gaan een kop, 10 uit 19. Gevolgd door PSV, 9 uit 18. Eh, 18 uit 9, dus die eh, kunnen morgen boven Twente komen. Dan Ajax, 18 uit 10. Feyenoord en Vitesse hebben er allebei 17 uit 10. En delen de vierde plaats. En op de zesde plaats staan nog gedeeld... Zwolle en Heerenveen, die hebben eh, 15 uit 9. Zwolle speelt morgen nog tegen Adel Den Haag en Heerenveen heeft nog een wedstrijd tegen ADO Den Haag te goed. Onderin is 15 15e Kambuur 9 uit 9, dan ADO 7 uit 8... dan RKC 5 uit 10 en dan NEC met 4 uit 9. Wat is het programma? Half 1 Herakles NEC... Eh, om half 3 Groningen PSV en eh, PEC Zwolle ADO Den Haag... en om half 5 AZ tegen Kambuur. En nu hoorde ik dat Joep Schreuder nog met iemand ging praten met wie? Michel Jansen, de trainer van FC Twente. Meneer Jansen, bij Ajax uh, roepen ze dat de koploper Twente een beetje bang leek. Nou ja, dan doen ze zichzelf denk ik tekort. Dus uh, in de tweede helft was het, uh, was het initiatief duidelijk voor Ajax. We hadden moeite om, uh, om controle te houden, om druk te houden. We hebben wel momenten gehad waarin we het uit moeten counteren. Dus dat hebben we nagelaten. En uh, ja, uiteindelijk komt Ajax, uh, als je kijkt zeker naar de tweede helft, verdient terug op 1-1. Maar het was geen angst. We hadden gewoon moeite om, uh, om druk te houden en om, uh, om het initiatief te krijgen. De eerste helft ging goed. Hè? Althans, je had volledige controle. Was je verbaasd, zeg maar? of je, was je verbaasd over de manier waarop uh, jullie Ajax eigenlijk de baas waren? Nee, eigenlijk niet. Dus uh, dat was ook een kwestie van uh, wat ik voor tijd iedere keer al aangaf. Ja, wie krijgt het initiatief en wie houdt het initiatief? Nou, in de eerste helft hadden we gewoon goed controle. Bepaalden we bepaalden een klein beetje het spelbeeld. En ja, na de rust waren, waren de rollen nadrukkelijk omgedraaid. Moet u toch eens duidelijker maken waarom het dan niet lukt om na rust... want u had inderdaad de ijs meer pijn kunnen doen... waarom dat dan niet lukt... Nou ja, Ajax die past, past uiteindelijk iets aan. Die, die gaan heel nadrukkelijk wat anders spelen. Dus uh, dat zag je ook uh, met het inbrengen later zelfs nog van Lasse die, die ze gewoon aan de rechterkant uh, neerzetten. En uh, uiteindelijk met Andersen meer naar de binnenkant. En Sime de Jong die wat meer uitzakt. En ja, daar hadden we heel moeilijk, uh, moeilijk grip op. Daar kregen we eigenlijk geen grip op. Dat neemt niet weg. Op het moment dat je, dat je de omschakelmomenten hebt. Dat je die dan veel beter uit moet spelen. En dat hebben we nagelaten. Twente-Ajax werd dus 1-1. Max van Wezel zit klaar om met het oog op morgen te presenteren. En morgenmiddag de volgende langs de lijn om twee uur. Hennie, Henry en Hugo zijn hier dan. Nog een heel prettige avond.